Al net schudt met het NOS-journaal. Defensie krijgt een vliegbasis voor F-35's en een grote kazerne op Lelystad Airport. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Over vakantievluchten zijn nog geen knopen doorgehakt. Dat is aan een volgend kabinet. Maar de defensieplannen zijn te belangrijk om te laten liggen, zegt staatssecretaris Tuinman. Zo moeten er al shelters worden gebouwd, gebouwen waar de F-35's onder kunnen staan... zodat ze niet vanuit de lucht onder vuur kunnen worden genomen...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 Vorig jaar liepen ruim 4,5 miljoen mensen één of meerdere blessures op. Zo'n 300.000 meer dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat meer mensen de laatste jaren geen zijn gaan sporten. De meeste sporters die op de spoedeisende hulp terechtkomen zijn mountainbikers. Volgens onderzoekers onderschatten veel mensen hoe lastig die sport kan zijn. De VS heeft gisteravond meerdere doelen van terreurgroep IS aangevallen. Volgens defensieminister Hexet was het een vergelding... voor een aanslag van vorige week in centraal Syrië. Daarbij kwamen een tolk en twee Amerikaanse soldaten om het leven. Bij de Amerikaanse aanval zouden volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... een prominent IS-leider en meerdere strijders zijn gedood. Het weer... Er is kans op mist. Het wordt verder een grijze dag. Met in de loop van de dag ook wat motregen. Het wordt 6 tot maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Toebak leeft. Jeetje, yeah, yeah. heel veel sterkte onze nieuwslezer. Die was echt verkouden. Godverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. It's good evening or good morning. I should better say, I'm very pleased to say we made it. Yes, we made it. We zijn er gewoon weer heerlijk op de radio vanuit de donkere zandvoort. Tussen tegen Uraan, de Auerneel. en dat... Ja, ik hoor het graag, van iemand die echt een doorzetter is. Die gewoon denkt, ja, ik ben misschien een beetje verkoud maar ik kan gewoon in mijn werk, ik kan het nog steeds voorlezen. En wij horen gewoon dat je dat kan. Dus ik vind het knap. Ja, de nieuwslezer die is ontzettend verkouden. Goed, nou, gisteren op het nieuws natuurlijk. Ja, het gaat toch gebeuren, hè. De massaschadeclaim van datasteel. Omwonenden van Tata Stiel in IJmuiden willen een schadevergoeding van de staalfabriek. Ze houden het bedrijf verantwoordelijk voor de schade die hun gezondheid heeft opgelopen. En ook voor het feit dat hun huizen minder waard zijn geworden. Het gaat om zo'n 330.000 mensen. Enorm bedrag. Zo'n anderhalf miljard euro. Echt bizar. En Venema is een man die daar woont en die liep even om zijn huis heen. Nou, kijk hier. Nou ja, dit is echt weer allemaal Tata stof. En misschien zit er wel lood in of... Andere zwanen zware metalen. Ik word hier niet blij van mij, absoluut niet. Zeker nee, niet uh, omdat het dus twee dagen geleden schoon was gemaakt. Ja, oh ja, dan moet je wel even zeggen dat het twee dagen geleden wel schoon was gemaakt. Dat je niet denkt van, nee, jij, jij ziet er heel proper uit, zeker. Nou goed, en uh, noem even op wat voor uh, ziektes er allemaal voorkomen. Nou, je weet ook, hè, dan komt hier meer kanker voor. Af, astma is er. Wacht ervoor, 300.000 mensen en acht astma. Dat vind ik een beetje tegenval eigenlijk dan. Nou goed, verder maakt het helemaal niet uit. Maar goed, uh, uiteindelijk werd er dus gevraagd aan die dochter van uh, Venema van... ja. Ben je eigenlijk blij dat je vader hier dit huis hebt gekocht? Ook de dochter van Jaap Fenneker vraagt zich wel eens af waarom ze hier zijn komen wonen. Het is mijn vader, dus hij hoort wel natuurlijk te kiezen. Maar ik vind het ook wel weer jammer, want ik had liever op mijn schoonere plek gewoond. Ja, gast, waarvoor ben je daar gaan wonen in, godsnaam. Maar goed, uiteindelijk zouden dus 300.000 mensen dus, uh, geld kunnen krijgen. Dat is dan 5.000 euro, omdat hun huis ook minder waard zijn geworden. Zou dat dan echt iets oplossen? Dat hebben alle 300.000 mensen in de omgeving van Tata recht op een schadevergoeding. Zou dat iets oplossen? Nee, als het, het zou pas echt oplossen als die fabriek weggaat of er iets mee gebeurt. Geld is nooit een oplossing voor iets wat ten koste gaat van mensen. zeggen. een mooi gezegd, ook van zo'n meisje. Gewoon, okay? ja, Geld is geen zeker. oplossing als mensen daar last van hebben. Gewoon. Goed, nee. daarentegen was er een ander echtpaar en wat oudere echtpaar. die waren speciaal te komen wonen met die man daar werkte. Die vonden het echt belachelijk gewoon dat dat gebeurde. Een masterclan. Je zegt, van iedereen heeft een leuk baantje aan. En in één keer komen ze hier wonen, hè? Die bakfietsers. En denken van nou, we moeten dat dus helemaal weg. Ik heb al last van. Dus nou, we zullen het zien. En die 5.000 euro schadevergoeding, gaat dat iets oplossen? Volgens mij ook niet, hè? Nee, uh, daar veel... heb je je gezondheid niet mee terug. Nee, extra filtertje erop, dat zou, uh, zou misschien iets kunnen zijn. Ja, Ja, dat lijkt me. Maar mij ik hoorde vroeger ook altijd, dat zeiden van ja, die uitstoot. Die stoom die uit die dingen dat is alleen maar stoom. De rest is weggezuiverd. Ja, zeker. Nou, is nou, dat, dat is nou niet... zo of niet? Dat is ja, de grote dat, vraag. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Maar goed, ja, ja, ja, ja, het is wel afwachten. Meer onderzoek zou ik zeggen. Meer onderzoek. Zeker, meer zeker. Onderzoek. Maar ja, zeker. Wat, als je daar echt een huis gaat kopen... dan zoek je het wel een beetje zelf op. Nou, nu wel, wel maar degenen die ja. er zitten... Die, hebben, die kunnen hun huis niet meer verkopen. Nee. Ja, precies. Nou, die zeggen je... dan waarschijnlijk van, niks aan de hand hoor. de lucht is best wel schoon. Ja, zeker. Maar ja, ik ga meer eigenlijk voor omdat ik niet in de bossen wil wonen. Ja, <laughs> ja. precies. Ja. Wat is je afgelopen week bijgebleven? Nou, dat gedoe over die mest. Oh ja. Ja, die oh. ene minister, die was ook echt helemaal in tranen. Je zag na de hand, zag je beelden van haar. Want het is een jaar uitgesteld. Dus de boeren hebben toch een jaar zwaar. Ja. Maar ik denk zelf, wat mensen... Uh, als je nou gewoon ervoor zorgt dat er geen koeien bij komen... Ja. en uh, eet sowieso wat minder koeien en varkensvlees... dan heb je een stuk minder mest, hoor. Ja, die BBB heeft allerlei dingen beloofd... maar kan ze niet waarmaken. Nee. Dat, is een beetje, dat valt een beetje tegen. Ik had ook iets met, met haar te doen, want ze schoof aan mijn uh, café Kokeman gisteravond. En, dus ze zat echt met glim oogjes, zat ze daar. Ik had wel bewondering voor haar. Ze bleef het uitleggen. Ze noemde de juiste cijfers. Ze bleef me doorgaan nou, bleef er Maar op hameren met allerlei andere voorbeelden. Zij bleef het nog weer op een andere manier uitleggen. Ze bleef voet bij stuk houden. Ook die andere uh, politiek waarnemer die er tegenover staat, die staat ook een beetje zo met glazen ogen naar haar te kijken. Zelf van. Oké, okay, gaat ze breken of niet? Ik vond het mooi, een mooi stukje televisie. Het oh, lijkt me wel uh, heel moeilijk hoor, als je, als je zo, uh, zoiets moet doen, weet je wel. Ja, oh. ja, ja, en een jonge vrouw en dan ja. echt... Uh, nou, ik vond het, uh, je, je zegt het echt, goed, echt in vastgebleven. Ja, ja, goed, uiteindelijk gaat het dus niet gebeuren en dat vind ik ook gewoon mooi. Want al die mest maar in die grond uh, proppen en dat uiteindelijk dat water terechtkomt. Terwijl de regels in Duitsland, las ik vandaag, een stuk soepeler zijn en daar schijnt... De, de Bink of zoiets. We straks straks nakijken welke rivier die loopt van, van Duitsland naar Nederland of en andersom. Oh, je neemt allemaal troep van hen mee? Ook nee, nog? Het, het, het water, hetzelfde water, is in Duitsland schoon bevonden, groen labeltje gekregen. En hetzelfde wa in, water in Nederland is rood. Oh. Omdat wij vijf keer zoveel strenger zijn met de regels. Oh. Dus je begrijpt toch? Goed, de leeft op Radio 10 tien uur. Slapgauw kerstmuziek. Dan Auerbach. En waiting for a song. daar nou, ga ik wel op wachten. I've been thinking, I've been coming. I've been picking and I've been strumming. Just waiting. Waiting on a song. I've been kicking, I've been thumbing. I can almost hear one coming. I just waiting. song van Don Auerbach. Hij is van de Black Keys. Ja, volgens mij wel. Hij is van de Black Keys, volgens mij. Hij heeft een solo album uit en die hoor je bij Toepak Leven er ook Echt zo'n kerstplaatje. Ik, ik, ik krijg echt het gevoel van, denken op, op zo'n paard neem ik dan plaats en ga ik rondrijden. Zeker. dat moet niet uitblijven. Natuurlijk. Goed, we kijken vandaag nog even in de krant. En in de krant de Telegraaf te lezen dat voetbalsupporters schetsen een beeld van hoe het er toe gaat. En dat vooral de, ja, al die, die trainers, maar ook de, de, de, voetbal, de voetballers zelf worden bedreigd. En van alle kanten worden ze bedreigd en het wordt ijzerlijk moeilijk om dit allemaal in goede banen te leiden. En dan hebben ze daar een opzomming van alle dingen die zijn gebeurd door het afgelopen jaar. Vanaf uh, uh, januari 11 januari met Hercules uh, Sparta uh, werd uh, het bijvoorbeeld gestaakt omdat er heel veel vuur werd afgestoken. Nou, pas later hebben we nog gezien natuurlijk dat er een uh, F-Sider werd herdacht. En daar was zoveel vuurwerk naar binnen gesleept. Dat, echt, dat was bizar, Gewoon, er stond een heel groot bord met verboden vuurwerk af te steken. En toen, dat was eigenlijk het signaal om alles af te steken, was het hele vak was gewoon helemaal rood gekleurd met rook. En, en nou, ze vinden het zo moeilijk om in goede banen te leiden, dat ze bijna de bijltje bij neer willen gooien. En uh, ja, het zijn allemaal machten die tegenspreken spelen. En uh, daar moeten ze echt iets aan doen. En uh, nou ja, het sterkte daarmee, ja. Voor mij zeggen, misschien een tijdje stoppen met voetbal? Ik weet het niet. Worden ze nog meer extra bedreigd. Ja, dan worden ze nog meer extra bedreigd. Ja. Uh, ja. Ik weet het ook niet. Voetballen. Ik, ik zie totaal het nut niet van in. Maar goed, er zijn natuurlijk ook weer gezinnen. Er een balletje aan. Maar met, dat vind ik met racen ook, met, hoor. Met, andere met, ou, met ouders. Die vinden het ook met, met kinderen hartstikke leuk om naar de een voetbalwedstrijd. Maar... Het moet misschien bij het grote geld weg worden gehaald. Gewoon weer weet, gewoon niet op die zaterdagochtend. Met de, de, de vaders en de, de zoons die spelen ofzo. Het moet weer kleiner worden gemaakt. Ja, ja, niet het zo lijkt groot. Het een groot plan. Ja, goed. Ja, zeker, weten. zeker weten. Goed, opmerkelijk nieuws. Afgelopen ja, ik heb week. al wat opmerkelijk nieuws inderdaad. Ja. Het schijnt dus dat... Uh, een klein leedje denkt een mooi speciaal bierpakketje te kopen... voor onder de boom. Yeah. En dan blijkt er na het ontkeurken gewoon water in de flesjes te zitten. Gewoon water? Ja. Een niet de klant van de slijterij Alpenwijn in Doetinchem... Yeah. is slachtoffer, ge slachtoffer geworden van dit ja, ja, radische teken. scenario. Je wil bier drinken ja. oh. en een ach, het is water, je bent ja. slachtoffer. Ja, ja. ja, dat was uitzonderlijk druk in de winkel toen. En in de hectiek werd een demopakket uit de etalage verkocht. Oh. En in die demopakketten zit dus gewoon water ja, in plaats van bier. Ik denk... Maar hoef je daar nou niet gewoon bier in zitten? Wat kost dat nou? Waar hebben ja, het over, weet je wel? Ja, dat zijn de bezuinigingen. Maar ja, ze zitten wel ermee in de maag. Want uh, de mensen die durven natuurlijk nou geen biertjes meer te kopen. De oplossing is heel simpel als je je aankoop doet. Is er ook een de flesjes nou? tegen het licht. het licht. Want onze biertjes hebben verschillende kleuren. Water natuurlijk niet. Dus als je de flesjes tegen het licht houdt en ze hebben dezelfde kleur... Dan heb je een demopakket gekocht. Maar wacht even, wacht. moet de klant nu echt zelf het pakket gaan uh, checken? Gaan checken? Ja. Even checken. En is er nog nazorg? Kan je nog bellen met het nummer als je hey, met gewoon toch nog een flesje hebt leeggedronken? Ik denk ik, nee. ik heb weer water gedronken. Nou ja, dat proef je gelijk. Je ziet het als je inschikt in het glas. Het schuimt niet, hè? Ja, maar je denkt misschien is het heel speciaal bier of zo. Ja, misschien wel, ja. Ja. Maar het, is nou, wel, het is wel grappig. Het ik is het wel uh, opmerkelijk nieuws, hè? Het is zo opmerkelijk nieuws, zeker dat dit ook wel krant toch raakt. Ook, dat vind ik ook wel bijzonder. Ja. Wanneer dat je een demo koopt. En, maar hoeveel demo-pakketten zijn verkocht dan? Ik bedoel, ik neem maar, nou. Het zijn er misschien tien hooguit. Nou, nee, nee. hoor, een paar, maar. En uh, ze zeggen nu ook van. Uh, en van dus het jaar gaan ze dus uh, een extraatje geven voor de mensen die zo'n pakket hebben. Ze krijgen een nieuw pakket en uh, er komt een rondje haverkamp. En dan kunnen mensen met verkeerde biertjes, die krijgen kaarten en dan kunnen ze... Langs de kroeg ga je een gratis bier drinken. Is wel leuk, mijn vrouw werkt bij Jellinik je op zo'n pakket van uit te delen aan uh, <coughs> die cliënt van. Oh, me. ja, nou, dat is wel leuk dan. Toch? Ja, dat is wel grappig als ik er thuis denk ik. Oh, nee, ik ga toch één biertje drinken en dan, en dan doe je me open schinkt, En je denk ik water. Ach nee, ik wil het toch niet zeggen. Nee. Nee, <laughs> doe het toch niet. Ik doe het gewoon echt niet. Nee. Zeker, nou, de alternatieve kerstplaatjes staan natuurlijk weer klaar voor u. Oh, ik hoorde dat deze al uh, moeite heeft om te starten. Zal ik dan deze gewoon maar doen? Ja. Ja, we hebben twee CD-spelers. Wat CD-spelers? Jawel, die draaien nog steeds. De Boombeds. Dan een paard pla uit die heet Is this Christmas? Can you hear the sleigh bells coming around the band it comes all darkest and Christmas is here. Saved. De Wombats. Het is this Christmas. En grappig is, ja, die dingen zitten aan elkaar gelinkt. God, want de Wombats ben ik ooit tegengekomen in Australië. En ik was tijdens de kerst van 99. Hoe lang geleden? 26 jaar geleden was ik daar. 26 jaar geleden. En daar was ik oh. daar kerst uh, vieren. Dus dat is een uh, grappige. Deze plaat heeft echt iets met mij gehoord. En daarachteraan horen we natuurlijk Tim Knol. En hoe gaat het met Tim Knol? Hij voelt zich echt beter dan ooit. Hij is 40 kilo kwijtgeraakt. Zo. Waar staat dat dan? Nooit gezien bij hem. 40 kilo gast. Wat is er van over dan? Hij is heel hard uh, aan het lopen. Heel veel lopen, nou hardlopen misschien. Maar hij is gewoon uh, heel veel beweging. gezondere levensstijl, minder drinken, allemaal dat soort dingen. En, uh, nou ja, dat is mooi. En is hij, is hij ook, een influencer of zo? Tim Knol? Ja? Zeg zegt me echt niks. Ik nee, kan het niet, niet voor me halen. Dit is deze gast die net aan uh, zingen was. Oh, oké. Okay. is een Nederlandse artiest. Die komt uit, uh, uit, uh, uit Horen, volgens mij. Uit Horen, volgens mij. Bij Daar jou uit geboren. de buurt. 1989. Nou ja, niet helemaal mij in de buurt, maar wel... Uh, die kant Noord-Holland, daar komen meer grootheden vandaan. Goed, uh, wat zitten we te lezen? Hij is zo groot uit, ik weet niet. Dus... Ja, hij is heel groot. Een heel stuk vanaf nu ja, momenteel. Is waar, 40 dat is kilo waar. vanaf, dus zo groot is hij ja. ook weer niet. Nee. Uh, jullie is... hebben dit vast al op het journaal gehoord, want de slechtste slogan van het jaar. Ja, wat is dat? Die ging over verslavende druiven. De slogan is: Beter dan snuiven onze pitloze druiven. En okay. Er staat er hashtag verslavend lekker. Oké, okay. <laughs> ik ja, vind ja, het grap... wel leuk. Ja, grappig. Dat, uh... Ja. Ja. En uh, de winst uh, dat ze deze uh, slogan hebben gewonnen... Ja. Uh, de, de winnaar krijgt dus een delft blauwe tegel met erop de slogan... die ze okay. al, altijd al wilden hebben. Maar Schoonlijk. de eigenaresse Helene Kramer is helemaal blij. Een hele mooie afsluiting van het jaar. En toen ze hoorde dat ze genomineerd was... dacht ze eerst dat het negatief zou zijn. Maar ze krijgt zoveel leuke reacties van mensen... En uh, het was ook hangt al enkele jaren, maar een foto ervan ging het jaar ineen uh, viraal op sociale media. En dan kwamen ze, uiteindelijk kwamen ze ook nog uh, bij uh, Eva Jinek. Maar er was nog een andere die won in 2021 toen uh, de vleesleverancier de winst binnensleeft met de leus. Mijn ballen wegen 130 gram. <laughs> die oh, het wel ze worden aardig. weer plat. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, ja. en ook hier, uh, in Warmond vorig jaar... Er was een erco-installateur uh, en die had geschreven: Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt. <laughs> <laughs> ja, ik vind ze wel leuk hoor. Ja, het is leuk om te bedenken. Ik ben ooit langs een. Er uh, was een lely, uh, of in ieder geval een bollenbedrijf... waar je bloemen kon kopen. En er stond geen uh, cadeau-idee en dan geen was met een, met, een, met een haakje, dus die G. Dus kreeg je één cadeau-idee. Geen cadeau-idee. Een cadeau-idee. Oh toch, ja, dat kan je kiezen. De, de G hadden ze zeg maar, uh, hadden ze in, een, uh, in een haakje geplaatst. Dus dan kon je <laughs> zelf kiezen wat voor slook je eruit vandaan vandaag. Ik heb hier nog een leuke. Ja. Uh, laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. Dat was dan een dierenrechtorganisatie. Jezus. <laughs> Heel fout. Ja. En uh, nog deze, in, uh, 2019, ook al zes jaar geleden. Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemermin. Oh, die vind ik moeilijk. <laughs> ja, ja dat is een visbar, was dat. Ja, okay. ja dat snap ik. Ja, dat ja. snap ik. Onze vis smaakt als een tong van een zeemeermin. Ja. ja dat kan je bijna niet ja, bij ja, voorstellen. Nee, nee. Zeemeermin, wil je daarmee tongen? Dan? Want, nou, oh, waarom, ook, ja, je kan oh, het is, meer je kan je altijd niet. Naar doen. Die haar, je kijkt naar haar staat, je kijkt natuurlijk niet naar haar gezicht. Ja, zeemier. maar meer kan je niet doen met die, uh, die zeemeermin. Nee. Want er was ook zo'n uh, verhaaltje dat een man zegt... Oh, ik hou zo van je. Ik wil... Ik wil een beetje je trouw zegt. Wil je ook zeemerman worden dan? Ja, dat wil ik wel. Nou, toen was hij zeemerman En toen had hij natuurlijk geen uh, nee. erectie meer. En, nee. en uh, toen was het, over, nou was het gevoel weg. Ja, ja dat zijn ik... van die dingetjes. Daar moet je goed over nadenken voordat je die bewerking maakt. Vandaag in de te lezen dat er een comet piek op beide kerstdagen ontstaat. En het is eigenlijk een beetje een paradox waar ze in terechtkomen. Want namelijk, heel veel huizen staan leeg. Dus er wordt ook weer minder gas gebruikt. Uh, ja, want mensen gaan bij elkaar zitten en je hebt natuurlijk ook nog een piek. Dus uh, was het vier en half zeven. Op half zeven is het dan wel echt de hoogste, wordt de top bereikt, zeg maar, met al die comete stellen. En dan gaan ook vliegen eruit en zo. Dus dat is wel een. En dan hebben we even doorgerekend wat je dan kwijt bent, zeg maar voor zo'n uh, kerstdiner. Uh, dat is geen mee te vallen. Tussen de 4 en 5 euro aan stroom ben je kwijt. Misschien kan je het met z'n allen verdelen. Gewoon een euro'sje extra. Ja. Nou ja, goed. Je krijgt meestal leuke cadeautjes als jij de gastheer bent, toch? He? Een leuk flesje wijn. Je denkt, oh, best goed jaar. Uh, goed altijd jaartje. leuk. Ja, ja, dus, nou ja uh, ik, ga, ik ga dan op zo'n grillplaat. Dat is eigenlijk ook een soort koemissen. Tuurlijk. Ja, maar ik zeker. vind het eigenlijk wel leuk. En het is zo lekker om groenten dan. Uh, te doen. ...en je hebt dan die halloumi, die is een soort kaas. Maar je kaas. krijgt niet alle recepten nu, toch? Nee hoor. Nee, <laughs> maar groenten en kaas. En dat, je kan het, uh, als je vegetar, uh, vegetarische ja? mensen hebt die komen... Die, weet je, ...die kunnen gewoon zelf kijken wat ze willen. Ja, natuurlijk. Je, kan zelf, uh, je bent zelf een kok. De oven al snel 2000 watt. Een komet snel 1000 watt. En de energieleverancier weten uit ervaring... ...dat de oven thuis gemiddeld nog drie uur op volle toeren draait... En het ja, dan is dan dit, dit dus maar een wel leger, uh, dan. Een euro per uur kost. Dus ja, ga maar koermetten. Ga zelf maar lekker lopen rommelen met het pannetje op uh, zo'n plaatje. En dan ja. uh, kijk maar wat je ervan bakt. Dat zal wel leuk zijn natuurlijk. Even een oud plaatje uit de autodoos vandaan. Nou, heel oud rijmen niet. Maar zeker wel vijf jaar oud. De Braams. Sleep. you now. how holding on. you it all in your now. I feel like running off Wouldn't this place be better off If I chose Too much to Dus wat anders dan braams? Of Beethoven, zeker. Sleep, zoiets was het, hè? Yes, good evening of good morning. Ja, ja zeker. Ja, sleep. die hadden ook niet geslapen, gewoon. Maar ze zijn wel uit, ze hebben het opgelost. Zeker, man. Er is wat extra geld tevoorschijn gekomen. Maar goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken altijd even wat hier in uh, Zandvoort speelt. Mm, het nieuws gaat beginnen. Zeker. Hanukkah uh, was, uh, ja, dat is een viering die ze doen bij de Joodse uh, gemeenschap. Dat was hier in Zandvoort op dinsdagmiddag op het kerkplein. Er zijn ruim uh, de 100 mensen op afgekomen, en dat is een soort lichtjesfeest. Een uh, in, inwijding van de Tempel. En uh, nou, ik David, uh, uh, hoe heet hij weer? Chamiel Sp Spero. Uh, ja, die, uh, ja. die, die had dan toespraak. En uh, de burgemeester was er ook bij. En die riep, riep op tot uh, verbeelding tot verbinding. En uiteindelijk ging het erbij... Zal, zal ik hem even goed uitspreken? Ja? Schmoel. Schmoel? Schmoel. Schmoel. Nee, nee, sorry. De rabijn was het. Ja, de rabijn. Ja, zeker. Die ja, ja, ja. uh, doet wel mooi, meer mooie woordjes hier in Australië. Hij verwees natuurlijk ook even naar de terroristische aanslag... die uh, in Australië zondig was. Ja. Maar er zijn ook heel veel beelden van zijn uh, uh, verspreid. En daar waren 16 mensen bij om het leven gekomen. En zijn schoonzus woonde daar vlakbij. En uh, verder uh, ja, ze zijn ze ook bezig met angstzaai En hij wil dat gewoon veranderen. Hij wil verbinden. Hij wil uh, mensen aanraken. En hij is uh, s'middags, nee, s'avonds is hij zelfs nog naar, um, uh, we naar, Ande, naar uh, Bloemendaal gegaan. In de avond hebben ze daar ook nog een, uh, nee, een ook verbinding ook gedaan. Ook zo'n viering gedaan om mensen wakker ja, te sturen. En hij zegt, van hoe mensen meer zij angst probeert te zijn, hoe meer ik verbinding probeer te vinden. Ik vind het mooi. Ja, zeker. Ze ja, ja, ja. Ja. zeggen altijd, wie angst zei, zal stormen. Oh nee, het was wind. Sorry. Um, maar ja, inderdaad, in het kader van samen zijn, kerst en al die dingen meer... bij Pluspunt worden vaak gezellige eetavonden georganiseerd... waar ontmoeting en eten centraal staan... Maar ze zoeken eigenlijk nieuwe mensen om gastvrouw te zijn... voor de maandag- en donderdagavonden. En hobbykoks, vooral voor de donderdagavond. En uh, het is van vijf tot half acht. En het is best leuk, want uh, je krijgt vijf euro per uur als kok. Dat is niet veel. Maar, uh, maar het is wel zo van, als je daarheen gaat... Uh, ja, het, het geeft wel verbinding tussen de mensen. En deze tijd van het jaar is dat natuurlijk erg gezellig. Ja. Om het samen te eten. Waarom krijg je vijf euro per, per uur? Als, ja? Omdat je als kok... Dat je dan natuurlijk al vijf uur bezig bent met voorbereidingen en al die dingen meer. Ja, oké. Okay. Kleine ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, wel. Zandvoort in kleur. Historische adviezen zijn te zien op de boulevard. De het Begin december is het gestart en het loopt tot met februari. Volgend jaar. en Het is een buitenexpo. Er zijn 30 originele adviezen opgebouwd. En, en dat, doet, ja, dat laat je zien de rijke geschiedenis van, uh, van Zandvoort. En uh, ja, het zijn onder andere adviezen over een hotel... Uh, uh, spoorwegen, theater, uh, race posters. Race posters hangen er ook. En je ziet ook de ontwikkeling van de grafische uh, wereld. Hoe het gaat van de Jugendstil tot de Art Deco. En de moderne ontwerpen en, uh, staan er ook allemaal. En, uh, bekende ontwerpers erbij, zoals Willy Sluiten en Joop van den Berg. Zeg me niet zo heel veel, maar goed, dat zijn wel bekende namen. Anne, Anne, Anne Marion Sensen heeft het bij elkaar gesprokkeld. En daar hangen dus 30 van die adviesjes. Het is leuk. Het is echt, ja, spreek tot de verbeelding. Ik vind het wel mooi om dat te zien. Stichting Beleef Zandvoort heeft er ook iets mee te maken. Dus kijk op de, de boulevard de Vauwtje. Heel leuk. In uh, de sport, het sportaanbod voor mensen met een Zandvoortpas is uitgebreid. Je kan nu baantjes zwemmen in de SRO-zwembaden in Haarlem. Ja, daar moet je wel heen dan, hè. Dat is natuurlijk alweer lastig. Maar uh, hier wordt effectief ingespeeld op... Uh, op het feit dat de mensen moeten gaan sporten. En uh, mensen die dus vanaf 18 jaar... die kunnen dus lid worden van een sportclub. En kijk dan op de website van Team Sportservice Zandvoort... welke zwembaden daaraan meedoen. Dus dan kan je in Haarlem kan je gaan zwemmen met de zandvoortpas. Leuk. Plan voor de sociale woningbouw bij het intreegebied van Zandvoort. Van Zandvoort. Hier, uh, de passagepanden. Daar, daar stonden al die passage, uh, passagepanden die zijn weggehaald, hoewel niet allemaal, er staat nog één. Die is van de Zandvoorter, zoals die genoemd wordt. En uh, de burgerbert Engelbertstraat en de uh, Joop van de. Uh, Jaap, ja, Jan Jaap van de Kloed is daar fanatiek mee bezig geweest. In samenwerking met Pre Wonen. En ze zijn nu bezig om daar iets te bedenken. Dat daar dus uiteindelijk iets van 30 sociale woningen... tot 40 sociale woningen gebouwd kunnen worden. En er zijn wel mits en bare, Want mensen die daar wonen hebben vaak zelfs... ja, allemaal wel leuk dat straks huizen komen. Maar ik heb geen zicht meer op het strand. En ik heb eh, geen zon meer in mijn huis. En ik krijg schaduw. En, dus daar er zijn wel mits en baren. Wordt al... Uh, Genoemd, maar daar wordt over gepraat en je kan ook meepraten. En ook de zandvoerter, uh, zijn uh, pand gaat binnenkort ook tegen de vlakte en uh, die wordt gesloopt. En uiteindelijk in eerste instantie moet toch het pand uh, zijn dat er in 2028 de schop in in de grond gaat. Dit loopt al jaren. Mm. En het intreegebied is natuurlijk wel een visitekaartje van Zandvoort. Want je komt uit de trein van aanlopen en je denkt van. Oh, dit is het parkeerterrein van Zandvoort of zo. Dit ziet er leuk uit. Zo. Al die betonnen, uh, beton, uh, beton, beton. Al die betonnen dus, flats. Ja, dus dat moet even anders worden. Ja, ja ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want ze hebben nu alles al weggehaald. Ja. Uh, via het trae Zandvoort, als je kijkt op de website, dan kan ja? je helemaal zien hoe mooi het gaat worden. Oké. Okay. En hoe lang het gaat duren, dat staat er niet bij. Nee, oké. Okay. Nou ja, 2028. Dan moet de schop in het grond gaan. Da is 2028 niet 28 pas. 28, ja. Jeetje. Dat duurt begrijpelijk. Uh, oké. Ja, laatste. Ja. Ja, je kan... Uh, wat was dat nou? Nee, laat maar even. Dit doe ik het tweede uur. Dat is goed. Tweede uur van dit radioprogramma. We hebben straks meer zandvoortische berichten. Zeker. Nou, de kerst komt eraan. En, uh, nou goed, sommige mensen houden van uh, Red Bull. En Hennessy. Dat schijnt een van de rum te zijn. Als die bij elkaar doen Oh man, daar heb je energie voor honden. dat zie je deze Jenny Lucas. Jaar oud. Jenny Lewis, ik ken haar persoonlijk helemaal niet... maar ze zijn dus een euh, nou, euh, Amerikaanse muzikant te zijn en actrice. En heeft de jaren 80 heel veel gespeeld in alle films en tv-series. Dus is dus niet zomaar iemand die aan uh, kon komen waaien. Nou goed, heeft in verschillende beetjes gezeten. En grappig om dat even te noemen, zeg maar. De Rio Kili heeft gezeten, Postal Service en de band Nice As Fuck... Nice as fuck. Nice as fuck. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ja, ik weet ook niet wat ze daarmee wilden zeggen. Maar goed, nice, het is Deze band om daarin te spelen is net zo lekker als... Nou, je voelt het zelf even aan, zeg maar. Goed, die stoepak leeft op de radio. We kijken nog even naar de wereld. Ik had het er vorige week nog over gehad. Ik was naar de film Amsterdam geweest. Ja, dat je vertelt. Ja, en eh, wat een grap om die film te zien. Als je er nog niet heen bent, ben ik zou niet alles verklappen. Maar het is wel grappig dat de film... De nieuwe film wordt gelinkt aan de oude film. En in de nieuwe film heeft uh, Huub Stapel... Uh, uh, ja, uh, het fout gedaan. En dat gaat hij in die nieuwe film proberen recht te zetten. Nou, het het, het gaat, geeft een beetje je fantasie te boven. Maar het is wel weer grappig om al die oude uh, spelers ook weer terug te zien in, de, in deze nieuwe versie. Dat is wel weer geinig. En Amsterdam op een hele mooie manier in beeld gebracht. Dat is wel weg. Ja, het is... In Utrecht weer opgenomen. Nee, nee, dat is echt dat Amsterdam. Dat is echt Amsterdam. Nou, hoewel, je geen Utrecht met die uh, terrassen vlak bij het water. Dat was duidelijk Utrecht, hè? Met ja. die speedboot door die ja, kracht ging. Ja, dan werden die mensen op het terras helemaal nat of ze gingen gedeeld over de terras heen ja. met die speedboot. Dus zit er weer een speedboat scène in en Hupstapel heeft ook weer uh, flink met zo'n waterscooter gereden. Ja, ik heb en ook echt zin om uh, die eerste weer een keer te zien, want ik heb die eerste heb ik niet meer in mijn hoofd. Maar hij staat, uh, als je Videoland staat hij ja. tussen, weet je wel? Dan denk ik oh. Als ik naar die ga, dan ga ik die andere wel in de buurt hij, oh, hij is volgens mij drie weken geleden echt twee, twee keer op de rukvies ja, ja, geweest ja, op ja, ja, ja, ja. Ja, Op verschillende momenten. Je denkt van, oh, we doen maar weer eens die Amsterdam. Ja, ja, ja zeker. Die had je dinsdag Deze ook. Keer nou, doe nog in, maar een keer. En de lift. En zo. Laten we die dan ook maar kijken. Ja. Maar, He, maar het is hier. wel weer leuk om die oude dingen terug te halen. En uh, dan ook weer met de, uh, de geschiedenis erachter. Zeker met de lift ook. Dat ze alles op dezelfde verdieping hebben geschoten. Maar dan elke keer even een ander plantenbak neergezet. Oh. En uiteindelijk was het geld op. Nou, doe maar even een checkie draaien, Dan krijgen we sponsoring van... Uh, van dat uh, check-in. Oh, oh die Het is ja, leuk om die ja. dingen allemaal even bij te lezen. Om dan na te kijken. En, ja, het geld is op. Maar <laughs> ja, ja. Nou goed, aangekomen week ga ik naar de film Neurenberg. En dat is wel heel iets anders ja, natuurlijk. Ik ben heel benieuwd naar die ja. film. Ik ga met een aantal mensen heen. En, en daar ben ik ook wel nieuwsgierig om daar later nog even over te praten. Het gaat natuurlijk over de psychiater. Uh, die uiteindelijk uh, uh, Herman Geuring gaat uh, psychologiseren. Gaat omdat analyseren. analyseren. Omdat ze heel. Heel veel uh, nazi-kopstukken hebben zeg maar zelfdoding gedaan. En ze willen dit tegengaan. Dus dan gaat deze psychiater met Herman Göring uh, praten om te achterhalen... Wat, wat hij nou precies heeft gedaan in zijn leven. Waar, waarom is hij zo ver gekomen dat hij heel veel mensen dood wilde maken? Nou, dit schijnt een bijzondere film te zijn. Ook wel schokkend, zeker met beelden... die je ook zal laten zien van de concentratiekampen zelf. Oh, oh. Dus ik, ik ben me al een klein beetje aan het voorbereiden. Ja, zeker. Goed, wat zit jij te lezen? Ja, Oei, hoe kan je je het beste voorbereiden ja. op ellende? Nou, nou, Zorg dat je een boom kunt zien vanuit je huis. Ja. Beleidsmakers die, uh, de, van RIVM... Die, uh, hebben de regels, die willen regels aanpakken... om straat en wijken zo in te richten... dat mensen zich prettiger voelen... en dat ze zich gezonder gaan gedragen... Ik ga door een boom niet meer niet gezonder gedragen. Nou, ik moet wel zeggen, het valt me altijd op... En dat, dat zeg maar, als ik keer soms in de straat komt en dan is het heel gezellig... maar dan staan de huizen dicht op elkaar en ik, oh, je kan niet eens groen zien. Het is nergens groen. Alleen je eigen plantenbak, zeg maar. Dus toch heeft het wel invloed op mij, een boom. Ja, ze zeggen dat een, ook een netwerk van groene... gaat ook nog beschermen tegen hittestress. Ja, ja, ja. En het is ook om mensen elkaar op, uh, meer te laten opzoeken... moeten de stoepen breder zijn. Die ja. makkelijker een praatje maken en zo. En uh, deze vuistregels zijn er gekomen... omdat het ministerie van Volksgezondheid uh, en de gemeente... en de GGD en, en de provincies... die hebben er allemaal om gevraagd. Ja. Het is echt de bedoeling dat uh, er op die lijst nog meer regels vormen... om mensen met elkaar te laten verbinden en zo. Ja, en ik dus vind iedereen al een boom. Ja, dat is altijd wel goed. Dan kan je ook klagen over de bladeren van de boom in je ja, oh tuin. Oh ja, dan oh. ga je vegen met elkaar. Oh, verder in bladeren. Ja, dat is best glad. En voordat je weet heb je een leuk contact. Ja. Het begint even met een klaagzang over iets. Je, oh, je kunt ja. bladeren weer. Ja, ik heb ook weer last. Vorige week van wel. Ik tuin. vind het ook zo leuk, die reclame ook van, uh, van u, dat je een lot moet kopen. En dat zo'n man echt met zo'n donderwolk boven zijn hoofd gaat ja, ja, kijken nee. van wie, dat is vast niet voor mij. Nee. En Zegel, dat blijkt dus dat hij dat uh, gekregen hebt van de buur. Nou ja, wat mooi alweer. Oké, okay. oh ja, daar komen ze weer. Ja, alternatieve kerstplaatjes. Oeh, ja. Estra Furman. Lousy die connectie. Ja, dat is een slechte verbinding. Traverman. En een lousy connection connectie was wel een slechte verbinding. Ja, dat kan ik nog wel. Het is zaterdagmorgen hier bij Toepelkleef en ik had het net al over. Dat we het over de. Kijk, de Dinkel hebben. Ja, de Dinkel is de rivier die wordt. Uh, ja, komt uit Duitsland, gaat naar Nederland. En in Duitsland is hij uh, ja, helemaal schoonverklaard. Ja. En in Nederland is hij gewoon smerig. En dan zou je denken, ja, die Duitsers lozen echt heel veel troepen in. Dat heeft niks mee te maken. Dat heeft te maken dat wij hier gewoon vijf keer zo strenger zijn met ja, de metingen dan in Duitsland. In Duitsland uh, zijn ze gewoon uh, heel blij met die dinkel, maar in, in, in, in uh, Nederland vinden ze, ze niks, moet er wat aan gebeuren. Dus uh, dat heeft allemaal te maken met de stikstof per liter. En, uh, ja, t -t -t, daar pakken ze anders aan. Daar, dus nou, ja, Het is wel, wel lastig. Moet je dat dan gelijk trekken? Nou ja, daar heb je natuurlijk al gedoe. gehad Met die mestuiterij al van uh, onze eigen minister van, uh, van uh, Landbouw. Wat heet ze ook weer? Uh, Femke Wiersma. Wiersma? Ja. ja. ja die die, die, die kijkt bijna in de toekomst. Laten we dat ook al die, uh, die, die berekeningen en zoiets. Ja. ja. Ik vind het moeilijk. Maar ja, zo'n uh, zo fabriek kun je misschien ook anders toch maar dan verplaatsen naar Duitsland. Ja. Maar ja, dat doe je ook niet effe. Dat, uh, dat valt er je een Oh nee, tegen. we hebben geen fabriek meer. En wij willen hier wel werk houden, zeggen ze altijd, toch? Ja, maar ja. we hebben toch al weinig mensen. Te weinig mensen om te... Ja, die om, hebben gelijk. Ja, we hebben ja, weinig arbeidskrachten. Ja, ja, precies, maar voor dat soort werk, ja. ja, ja, ja. <laughs> je weet ja. Het. Maar ja, wat, wat je ook kan doen, dat hebben ze in uh, India gedaan. er waren een paar, een paar broers en die hadden een stuk grond gehuurd... En die deden de ontdekking van hun leven, want ze stuitte op een grote glinsterende steen. Yeah. En dat bleek dus een diamant te zijn van 15,34 karaat. Zo. En uh, ze bracht hem naar de diamanttaxateur, naast de, de diamant nou, ze viel stijl achterover. Ja. Yeah. En uh, want, uh, dan heb je het over tussen de 47.000 en de 5 tot 6 miljoen roepies. is het. Dat klinkt helemaal, hè? Dat klinkt oh, helemaal bizar, rupee, ja. Roepie, roepie. Maar ja, ze zijn dolgelukkig en ze zeggen... nu kunnen we onze zussen eindelijk laten trouwen. Zo van, die moet het huis uit. Oh. Schat meegeven, weet je wel? Oh, ja? dat is wel een flinke huwelijk, wordt er dan. Uh, wat, ja, ja uh, oké. Okay. Maar uh, waar hebben ze die gevonden, deze steen? Nou, ze hebben een bepaald parcel, hebben ze ge ge gehuurd. Ja? Yeah. En het ligt in Panna. Gelegen in de Matti Mattia Pradesh. Ze ze, de mensen zijn er heel erg arm. Maar de deelstaatautoriteiten verpachten jaarlijks kleine percelen grond aan lokale bewoners. Tegen een symbolisch tarief. Maar dat is echt mijn grond. Dus hierdoor hopen ze op een mooie fonds. En door deze fonds krijg je natuurlijk weer een soort, niet goudkorst, maar diamantkorst. Dat lijkt me wel, ja. ja. Zeker, maar dat hebben ze dus gepacht. Maar het ze dan nog gedeeld afstaan. Want ik bedoel het niet dat ze dat... Het is niet van hun, die grond. Dus het is gehuurd. Het is, is gehuurd. Tot ja. hoe, hoe, hoe diep gaat dat, zeg ik dan altijd? Ja. Ja. Zie, nee, het is een metertje. Een metertje eronder is voor, voor mij weer. Dus ja, dat, dat vind ik ook wel een beetje ingewikkeld. Dus we ja. komen straks even meten. Ach, ik zie dat het wat dieper ligt, die. Hij uh, heeft wat dieper gelegen, die mond. Nou, dan moet je maar aankomen. Ja. 20% is voor mij dan. Dus zo. Nou ja, die gast die zeg maar die grond verpacht, die bad. Of die stekker hard... natuurlijk, dat snap je ook wel weer. Die had ook wel verwacht, shit. Ik ben nooit op die, dat stukje grond geweest om mezelf te zoeken. It's hard to know just how to grow. the proper place to be mirrors show the lines of time like how he's leaving us behind The clock's on the wall De pen. En het, uh, het nummertje heet Harry Nelson. Die zou bijna eerst denken dat dat Harry Nelson is met de Oktoberman. Nou, ik ga toch eens even verdiepen waar dit allemaal vandaan komt. Nou, vandaag in de Telegraaf nog gelezen: te de Stress, gerelateerde klachten en griepverschijnselen waren dit jaar weer het belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim onder de werknemers in Nederland. De hebben dat allemaal gemeld. En vooral in februari was er al een flinke piek. En de Arbondiensten zeggen dat in 2015, uh, ja, het begon al heel hoog. En zelfs de hoogste piek gemeten in de vier jaar. Dus uh, nou, in september was er opnieuw ook weer een flinke stijging te zien. Vergeleken met augustus. En, uh, nou goed, er moet uh, preventie komen. Hoe kunnen we dit voorkomen? Ja, en ik vind het soms altijd wel lastig hoor. Zeker als mensen echt heel lang ziek zijn. En dan uh, zeggen we: zeggen van, uh, maar, ja, ze komt toch werken? Nee, ze heeft nu vakantie. Oh ja, oh ja. Oh, ja. ja je moet ook, jij hebt ook vakantie natuurlijk ook. Dat snap ik ook allemaal wel. Treffen uit. Uh, ja, nee. Ik vind dat het wel moeilijk, twee dingen bij elkaar. En dan ben je ziek. Maar nee, nu ben je niet even ziek. Nu ga je op vakantie. Ja. ja tuurlijk. Ja, goed, ja, ik moet ook niet... Uh, daarin, uh... Even, je krijgt zo'n track-and-trace tr dingetje onder je huid gespoten. Dan kunnen ze kijken of je wel eens niet koorts hebt. En waar je je bevindt. Ja, zeker. <coughs> ja. Zeker. kun je op zo'n hosp hospitaalboot gaan zitten of zo. Op een wat? Een hospitaalboot. Ja, ja. Toch? Ik zeg altijd... Uh, werk, naar, werk naar kunnen en ziek in je eigen tijd. Probeer ik altijd te beetje. Ja. ja, ik ben ja. afgelopen jaar ben nooit ziek gemeld. En ik heb gisteren dus, uh, de deur achter mij dicht gedaan. En 2 januari ga ik pas weer werken. Oké. Okay. Dus ik heb een heel ziekloos jaar gehad. En krijg je dan nog... voel een... ik me kut af en toe. Maar ik, ben, ik heb het naar mijn werk gesleept gewoon. Ja, precies. Niet zeuren. Gewoon <coughs> een ja. idee. Ja, en dat, ik heb het ook wel eens vaak... Dat de nou, het is niet helemaal. Maar dan denk ik altijd... Oké, okay, gast. Oké, okay, gast. Stel dat je die thuis blijft... Een paar uurtjes kan je ook wel doen, ja. Precies. Stel je voor, als je nou thuis bent, wat ga je dan precies doen? Ja? Beetje hangen. Beetje hangen? Dan nou, kan je op je werk ook. Dat bedoel ik. Ja, dat is ja. ook zo. Ja. ja. En, en Leeft het meer op als je dan thuis bent? Of is het leuker op je werk dat je meer interactie hebt? Ja, nee. je hebt afleiding, hè? Van, uh, precies. Van al die kleine pijntjes. En als je opstaat, denk ik... Oh, ik voel me toch wel een beetje oud worden. En dan oh, weet je wel. Ja. En dan denk je... En dan ga je in mijn beweging en denk je... Ja daar zijn we weer. Ja, en dan kom je op ja. mensen tegen... En die hebben een, verhaal, een leuk verhaal. Hè? Want ik ga, de, ik ga die pijntjes ga ik uit de weg. Als ze we ochtends aan de uh, vergadertafel meteen beginnen... Nou, ik weet het niet vandaag. Ik begon al heel snel. Ik, oh, ja. ik ga op de groep kijken bij de cliënten. <laughs> Daar, dit is meer Liefde, zeg ik dan. Als ze doen het tegenwoordig bij vergaderingen... dan zeggen ze van... Uh, Zullen we even de thermometer even in ons uh, steken? En dan kunnen we even... Hoe zit je ervoor vandaag? Echt waar? Gaan ze dat doen? Dat doen ze. En dan zeggen ze... Mis... Nou, heb je... ik voel me wel goed. Nou, ja, de hond is wat weggelopen. En ik weet je, ik helemaal dat soort gezeik. Dan denk ik van, ja, hoe voel je je vandaag? Rup, Gaan aan de gang. Ja, was, jongens, we gaan even een leuk nou ja, uurtje doen. Soms is het wel een beetje nodig, maar het hoeft niet altijd. Ja. Nee, maar uh, houdt ook een beetje kort. Want uh, heel, heel vaak kan iemand anders kan niet zoveel met jou pijn, zeg ik altijd. Nee, en, en probeer het een goed voornemen te maken voor het volgende jaar. Ja? Probeer positief in het leven te staan. Ja, ja. Dat ben, ben je al heel eind. Wil je al Ja, Zie de nut van het contact met de ander. Oh, ja. oh. Oh, god. Ik ga een tegeltje voor je regelen. Zeker, zoiets is... <laughs> Was plaatje voor 9 uur. En straks de uh, geschiedenis. Ik wil je Ik wil je Ik wil je Bye.